Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In het noordoosten van Griekenland is vannacht een vrachtvliegtuig neergestort. Het is een Oekraïns toestel dat onderweg was van Servië naar Jordanië. De piloot had gemeld dat er motorproblemen waren... en dat hij een noodlanding wilde maken op het vliegveld van Kavala. Het toestel stortte in de buurt van die stad neer. Er waren volgens Griekse media acht mensen aan boord. Het is onduidelijk of iemand het heeft overleefd. Het vliegtuig zou 12 ton aan explosieven hebben vervoerd. Mensen in de buurt hoorden uren na de crash nog explosies. Twee brandweermannen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Iran heeft sancties opgelegd aan 61 Amerikanen. onder wie minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Volgens Iran steunen de Amerikanen een verbannen Iraanse oppositiebeweging die de regering omver wil werpen. Met de sancties kan de Iraanse regering beslag leggen op bezittingen van de Amerikanen in Iran. In de praktijk is het vooral een symbolische maatregel, omdat zulke bezittingen er vermoedelijk niet zijn. Verschillende coronatesten en vaccinatielocaties van de GGD gaan de komende dagen eerder dicht vanwege de hoge temperaturen die na het weekend worden verwacht. Sommige locaties gaan uit voorzorg helemaal niet te open. Volgens de GGD wordt het op die plekken te warm, zowel voor bezoekers als medewerkers. In Australië is waarschijnlijk een zeldzame albino bultrugwalvis walvis aangespoeld. Aanvankelijk leek het Megaloo te zijn... de tot dusver enige bekende albino-bultrug. Maar op basis van het skelet concluderen onderzoekers dat het om een vrouwtje gaat... terwijl Megaloo een mannetje is. Het is ook nog niet helemaal zeker dat de aangespoelde bultrug inderdaad een albino is. Jessica Schilder heeft op de WK Atletiek een bronzen medaille gehaald bij het kogelstoten. In haar tweede poging kwam ze tot een afstand van 19,77 meter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 Toen het in slaap was gezakt, en hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel, oudje? Wij kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel, ooitje? Het was of dat album soms kon spreken, weet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 En als opening hoorde we natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis David. Dit weet je nog wel aan, de opname 1928. En het komen nu weer een hoop mooie muziek. Max van Praag, orkest zonder naam. Maar de eerste, Karel Verbrugge, beter bekend als Willy Alberti, geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926. En overleden in Amsterdam op 18 februari 1985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 Dat we tijdig deze aanslag zien te keren. Het pyromen wat zo vaak als onschuldig vermaakt ons bekoord heeft. beesten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 zal voor hem geen zon meer schijnen, want in de mij regeert de nacht.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 oktober 1921 en overleden in Utrecht op de 26 februari 1972 was de Nederlandse tekenaar Comique Cabretier en in die laatste functie kennen we hem natuurlijk allemaal als uh, Dorus hebben een heleboel grote hits gemaakt een van zijn allergrootste hits was natuurlijk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 Zeg een diano met Keep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 Brood. Over wat jij me aandeed, zal ik maar liever zwijgen. Neem nou voor mijn part maar een ander in de boot. heb de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 Get down! Yeah. Dames en heren, een kleinigheid voor de Verenigde Stratenmuzikanten. Bekend van Radio en WW. Ik dank...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 Daar bij die groene doorringbom en bij het reep van daar wordt mijn Sarima Daar ben je die groene doorringbom en bij het rijp mais, daar wordt mijn Sarima Voor een trotseerde in elk gevaar. In iets gevecht, dan waren mijn gedachten steeds bij haar. Ik dacht, is vechten wij als vrede, vrede die komt gauw. Dan ga ik weer naar mijn sari heen en maak haar nog nogal. Mijn sari reis is zo ver van mijn hart. Maar ik hoop haar weer gauw te zien. Zij heeft daar in de buurt van de Grote Rivier gewoond. Voordat ik afscheid nam van haar. Terug naar mijn oud daar waar mijn sari woont. Daar bij die groene doringboom en bij het reep van mais. daar wordt mijn sari reis. Daar bij die groene doringboom en bij het reep van mais. daar wordt mijn sari maar reis.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 Wat een dingen kan je erop zingen, in die of niet. Pom pom liedje, geniet. pom pom, Allemaal dingen kan je zingen, of De bier die scheerde me in dat terwijl hij een ongeluk dag had. Hij sneed me op slag, maar hij zei: Ach, geloof me in maakt dat, dat. Ik loop je toen naar een kapellen en liet in me wond herstellen. De dokter, o Heren sneed me toen weer, kan je nog meer verhalen? Tipi tipi -diep tin tipi Wat een lekker liedje, arme melodietje, wij ervaren niet. Pom pom pom, tipi tipi -diep tin tipi Allemaal dingen kan je erop zingen, is je goed of niet. Pum, pom pom, tipi tipi tin tipi Wat een lekker liedje, arme melodietje, wij ervaren niet. Pom pom pom, tipi tipi tin tipi Allemaal dingen kan je erop zingen, is je goed of niet. Pom pom pom.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 Dip it in, dip it in, dip Wat een lekkere liedje, aardemelodie, je wijdt haar geniet. Pom pom pom, dip it, dip it in, dip Allemaal dingen kan je erop, dingen niet te goed opnemen. Pom pom pom. De leeftijd van wilier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 al zijn je kleren ook niet van satijn, en doe je niet mee aan de slanke lijn, toch wil ik van ze een ander weten, omdat ik zo ver van je hou. Al heb je een ongeschoren aangesnoerd, waar je als fatsoenlijk mens aan wennen moet. Ik wil geen ander ruilen op een exotische pijnjaar. Al zijn jaren niet gepermanent en is het gebruik van zeepje onbekend. Toch zou ik jou niet willen ruilen voor zo'n magere motorprent.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 Toch kan dat slechts maar. Hij komt scheiden, omdat ik zo ver van je hou. Ach, wat een tijd was dat hij Onvergetelijk. Ja, maar het vliegt, he. Het vliegt. Maar ik draai nu mijn leeftijd om, ik ben 84, maar ik zeg 48. Dat is heel goed. Doe het jou nog ook wat bij. Als je uit de hebben. Lief en leef, zo oud je weet. De samen de beelden daar.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 Toet zijn bekendste liedjesboren natuurlijk. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Dat was 1939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 Er zat in een boom en een zonnige papa Jong je met zijn veren zo fraai Je was maar alleen tussen het leven, dat leek wat wat Je Min of meer tij. Geen tijd meter verder, kon, Geef tijd mee de verder, kom, geef wat lawaai Papa, mama een dochtertje kruien Want toch de was verliefd op meneer papagaai Papa zei streng, die man mag jij niet kussen En moeder krijgt weer een ondertussen en klein mag die liefde bij je papegaai ten zaaien, dan ga je naar de haaien, dan ga je naar de haaien. En klein mag die liefde bij je papegaai ten zaaien, dan ga je naar de haaien, dat is nu eenmaal zo. Het hartje van zo'n papa ga dat klopt met liefde, dat kraai. krijg Hij Het dat het nest in de grond en de zommer ga bijna, pa, pa, pa, papa ga Papa, wil komen en krui, is met keus. Papa, zit ben je, ik dat vind je niet die tuin. Van zo'n papa ik nooit zo gras en de krui. Al staat je. Als dat zo in licht te laaien, laat jij hier even rustig laaien en kraai. Even bij een papagai gaan zaaien, dan ga je naar verhaaien, dan je naar verhaaien. En jij mag gaan je naar verhaaien, is nu zo. Al werden die drie door een ouders bewaakt, toch werd je verkruid tot de vrije gesnaakt. Zo wat het bijzondere, maar en al kan dat geraakt, was bijna volmaakt. Maar toen kwam een jager op zoek tussen een prooi, ook hij vond die papegaai toch wat zo mooi. En dingen met nam onze bruiden komen in een kooi. En zo moest je verkruid de slotte leren. Daar zaten ze nu met de gebakken peren. En kraai maar. De beeën pappen Dan ga je naar de Dan ga je naar de Dan ga je naar de Dan ga je naar ga je naar This game of love.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 Luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Vind je een Rijnse wijn, let dan op het jaar. Koud. Vind je een vrouw aan Rijn, let dan op het jaar. Min je een groom Amrij, let dan op het jaar. Let op het jaartal. En daarvoor hoort u Ronnie Tober met geweldig. En de volgende artiest is uh, Modest Hippolyte.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 Ik vraag alleen een hutje op de